11 uur, Joboot met het NOS-journaal. Op een luchtmachtbasis bij Washington zijn de vier Amerikanen herdacht... die eerder deze week werden gedood in de Libische stad Benghazi... bij protesten tegen de anti-Islamfilm Innocent of Moslims. Onder de slachtoffers waren de Amerikaanse ambassadeur in Libië Chris Stevens. Tijdens terdenking werd gesproken door president Obama... en minister Clinton van Buitenlandse Zaken. Obama zei dat de Verenigde Staten zich nooit zullen terugtrekken uit de wereld... of van hun principes zullen afwijken. Intussen gaan de protesten tegen de omstreden anti-islamfilm onverminderd door. Bij betogingen in Afrika en het Midden-Oosten tegen westerse landen zijn vijf doden gevallen. Bij de Amerikaanse ambassade in Soedan kwam één persoon om. Bij de ambassade van de Verenigde Staten in Tunesië vielen twee doden. Ook in Libanon en Egypte kwam een demonstrant om het leven. Volgens de demonstranten wordt in de anti-islamfilm de profeet Mohammed beledigd. In Nederland was een kleine demonstratie tegen de film. Op de Dam in Amsterdam protesteerden aan het eind van de middag enkele tientallen mensen tegen de anti-islamfilm. Dat protest verliep vreedzaam. In Enschede is een arrestatieteam een lege flatwoning binnengevallen. De politie dacht dat zich daar een man verschanst had die mogelijk een vuurwapen bij zich had. De man zou relatieproblemen hebben en al eerder bedreigingen geuit hebben. Volgens de politie was de dreiging zeer serieus. De politie had een groot gebied rond de flat afgezet... en was met tientallen agenten aanwezig. Ook vlogen er een helikopter boven de wijk. Omwonenden kregen het advies om binnen te blijven. Er waren honderden mensen op het incident afgekomen. In de Amerikaanse staat Arizona wordt een lestoestel van de KLM vermist. Aan boord waren twee Nederlanders en een Amerikaan. Het toestel is gisteren opgestegen vanaf het vliegveld vlakbij Phoenix. Het is niet bekend wat er daarna is gebeurd...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 Shell wil dat Greenpeace onmiddellijk stopt met de sabotageacties bij haar benzinestations. Die zouden de veiligheid van personeel en klanten in gevaar kunnen brengen. De rechtbank in Amsterdam behandelt de zaak tegen Greenpeace volgende week vrijdag. Het zevenjarige meisje dat de moorden bij het meer van Annecy overleefde, heeft één slechterik gezien. Dat heeft ze volgens een anonieme bron tegen rechercheurs gezegd, meldde Franse media.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 Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af tot 13 graden aan zee en 10 graden in het binnenland. Ook morgen veel bewolking, wel droog. En in de middag opklaringen en ook zonnige perioden. Het wordt morgen 18 tot 20 graden. Aan de kust matige tot vrij krachtige wind. Windkracht 4 tot 5. Zondag geregeld zon, droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Een idee over kennis delen.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 Buiten is het 14 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Verkenner Henk Kamp heeft zijn vrouw op vakantie gestuurd... om de formatievlot ter hand te kunnen nemen. Hé, hey, wie schijnt er ook op vakantie te gaan volgende week? Jawel, de koningin. Ik vind het verdacht. Je vrouw met de koningin op vakantie sturen... en dan doen alsof jij de formatie leidt. Zo kan ik het ook. Eigenlijk ben je het gedaan om het toneel te zijn. Ik had zo graag een beetje in de circus willen. Die zochten we hartelijk welkom bij met het oog op morgen. Het is onrustig in het Midden-Oosten als gevolg van een Amerikaanse anti-islamfilm. Journalist Remco Andersen ervoer vandaag in Egypte de woede over die film aan den lijven. We vragen hem straks hoe hij wist te ontsnappen. De christendemocratie blijft maar slinken, zei hoogleraar Carla van Balen gisteren in deze uitzending. Is dat proces te stoppen of gaat het onvermijdelijk door? We vragen twee CDA'ers wat te doen. Pieter Gerrit Kroeger, hij was lid van de commissie die de vorige verkiezingsnederlaag van het CDA analyseerde. En Limburgs Kamerlid Gerrit Koopmans. Weet je wat ik liever uh, eigenlijk met je had gedaan dan om het te zeggen: Ik had zo graag met je in een circus willen optreden. Echt een circus. Ja, jij eerlijk? Echt waar? Ja. Als wat? Ik had zo'n een trapezenummer met je willen maken. Ah. Ah. Ik op de trap zit en jij pezen, hè? <lacht> U hoort de stem van Max Tailleur. Zondag gaat een theatervoorstelling in première over deze moppetapper. Welke invloed had zijn levensgeschiedenis op zijn werk... en wat was voor hem belangrijker? Commercieel succes of waardering van de kenners? We beginnen deze uitzending met een overzicht van het nieuws van Vrijdag 14 september. Dag 2 van de formatie. Alle lijsttrekkers kwamen op de koffie bij Verkenner Kamp... en schetsten hun visie over een nieuw te vormen kabinet. Dat wat betreft de VVD nu eerst onderzocht zou moeten worden... een kabinet waarvan tenminste deel uitmaken VVD en Partij van de Arbeid. Ik heb geadviseerd om een informatie te, ronde, te starten... met tenminste VVD en Partij van de Arbeid. Ik heb gezegd dat ik vind dat een, een kabinet... ...van PvdA en VVD een zinloze exercitie is. In deze fase, uh, wij zijn getalsmatig niet nodig. Uh, dus ik zie op dit moment in deze fase geen enkele rol voor D66. En de PVV zal kiezen voor de oppositie. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat gelet op de verkiezingsuitslag... ...en gelet op de verschillen die met name tussen die partijen zijn ontstaan... ...nog heel recent de verantwoordelijkheid bij die partijen rust om die verschillen te overbruggen. dat ja, zal, zal ook een ingewikkelde informatie zijn, maar de kiezer heeft versproken. Uh, je hoort de lijsttrekker van de VVD zeggen, uh, we gaan uh, door met uh, dit beleid... waar die van de P van de A zegt, het roer gaat om. Ja, ik heb gezegd dat er redenen kunnen zijn om meerdere partijen bij de informatie te betrekken. En als dat zo is, dan vind ik dat in ieder geval de SP daar ook bij betrokken maar Wat gaat. mij betreft zou dat uh, de Partij van de Arbeid, SP, CDA uh, en D66 kunnen zijn. Ik heb ook nog eens een keer duidelijk gemaakt dat een kabinet waarin zitten SP en Partij van de Arbeid, dat het voor de VVD niet mogelijk is... aan zo'n kabinet uh, deel te nemen. Ja, daar heb ik dus van gezegd dat zij samen die verschillen moeten overbruggen. Dat kan niet zo zijn dat zij zeggen, wij kunnen het niet. We hebben een derde nodig om onze verschillen te overbruggen. Dat moeten ze samen doen, een verantwoordelijkheid die zij hebben. En daar kunnen ze niet voor naar een andere partij gaan wijzen. Wij wensen verkenner Kamp veel succes bij het filteren van deze wensen... tot een eenduidig advies aan de Tweede Kamer. De betogingen tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims breiden zich steeds verder uit. Zo waren er vandaag protesten in Jemen, Syrië, Libanon, Tunesië, Egypte en Soudaan. De felle protesten richten zich niet alleen meer tegen Amerikaanse ambassades en consulaten, ook mensen en gebouwen van Europese landen zijn nu doelwit. Er is wat meer duidelijkheid rond de drie doden die zondag zijn gevonden in een huis in het Gelderse Kekerdom. De politie maakte bekend dat de slachtoffers zijn doodgeschoten. Een van de slachtoffers uh, was een 59-jarige politieman van het Korps Gelderland-Zuid. Hij bleek door het hoofd te zijn geschoten. De andere twee slachtoffers hadden ook schotverwoningen in het hoofd, maar ook in het lichaam. Maar wie de schutter of schutters zijn geweest is nog onduidelijk. Verder is uh, uh, het dienstwapen van de omgekomen politieman aangetroffen. En we onderzoeken nog of dat dit het wapen is wat alleen gebruikt is. Want de mogelijkheid bestaat ook nog dat er andere wapens in het spel zijn geweest. We blijven in Gelderland, want daar was sprake van een opmerkelijke diefstal. Uit een buitengebied in de Bommelerwaard zijn bijna 250 schapen gestolen. De eigenaar is zo verbouwereerd dat hij even door elkaar haalt... wat wel of geen criminaliteit is. 30.000 euro schapen meenemen hier bij een paar van die kleine boertjes. Dat moet je niet doen. Dit is geen diefstal, dit is criminaliteit. Dat was vandaag op Radio en tv. De Europese ministers van Financiën zijn vandaag en morgen bijeen op Cyprus. Jan Kees de Jager is erbij. En ook onze Europa-correspondent Tijn Sadeh. Tijn, goedenavond. Goedenavond. Het Duitse Hof is deze week akkoord gegaan... met de instelling van een permanent Europees noodfonds. Portugal is, is goed bezig. Spanje heeft nog geen geld nodig. Kortom, is er eindelijk een ontspannen stemming in hoofdstad Nicosia op Cyprus? Ja, dat merk je nou, misschien ook in mijn toon, maar ook bij uh, de 200 meegrijfde journalisten, uh, vrolijkheid uh, alom. Uh, ja, vanwege dat goede nieuws hè, dat je net al stonden. Uh, Vandaag werd ook nog aangekondigd dat dat permanente noodfonds, dat ERM, het uh, dat het al eind oktober operationeel zal zijn. Ook nog eens tevredenheid over de uitslag van de Nederlandse verkiezingen, die uitzicht biedt op een wat uh, gematigd pro-Europese regering... Wie ja, vooral voor die ontspannen sfeer nu hier uh, zorgt, is uh, eigenlijk de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi. Hij heeft eigenlijk al voor de zomer, na, maar vorige week opnieuw, de grote beloftes dus gedaan. Hè. Hij zou staatsobligaties uh, ongelimiteerd gaan uh, opkopen in probleemlanden. Italië, Spanje bijvoorbeeld, zodat daar de rentes dalen. Die landen weer een beetje lucht krijgen. Nou, kortom, allemaal uh, eindelijk eens wat goed nieuws dus. Ja, je moet natuurlijk uh, maar hopen dat uh, de schijn niet bedriegt. Nee, wat kan je zeggen dat bij jou het gevoel leeft... dat het dieptepunt van de crisis achter ons ligt? Nou, nee, zeker niet. Uh, Griekenland is natuurlijk nog een heel groot probleem. Er gaan geruchten over dat uh, Griekenland nog een derde noodpakket nodig heeft. Hoeveel dat dan moet worden, allemaal nog onbekend. Uh, maar uh, nou ja, laten we inderdaad zeggen dat men wel het gevoel heeft... dat het kan dat we weer uit het dal omhoog gaan klimmen... Ja, is dat het bluf eh, om de financiële markten gerust te stellen? Ik geloof toch, eerlijk gezegd, dat er oprecht wel vertrouwen leeft bij de politici. Eh. Er is al zoveel bereikt dat politiek onmogelijk leek... Ja, dat ze nu veel zelfverzekerder door willen pakken naar nog meer gezamenlijk Europees beleid. Eh. Het gevoel heerst dat ze werken hier... Aan de opbouw van een geheel nieuw Europees financieel stelsel, een financieel-economisch stelsel. Met gezamenlijk begrotingsbeleid, met meer politieke integratie. En daar werken ze nu hard aan aan een gezamenlijk bankentoezicht. Ja, om in de toekomst de stinkende wonden in het stelsel zeg maar, eerder op te kunnen sporen. Dus ja, is uh, allemaal veelbelovend. Uh, en de komende maanden moet er helder worden wat er in de praktijk van al die plannen uh, ja, overblijft. Dankjewel, Tijn D. De krant vanmorgen is gelezen door Freddy van Tijn. Volgens de Volkskrant hebben VVD en PvdA niet per se een meerderheid in de Eerste Kamer nodig om effectief te kunnen regeren. Een paar doorslaggevende partijen in de Senaat zeggen dat ze wetten op hun merites zullen beoordelen en dat ze hun opstelling niet zullen laten afhangen van de vraag of zij betrokken zijn bij een regeerakkoord. Dat zeggen bijvoorbeeld GroenLinks en het CDA. Bij niet al te extreem beleid is de kans op problemen in de Eerste Kamer daardoor klein. Ook trouw zegt in het commentaar dat het geen probleem hoeft te zijn dat VVD en PvdA geen politieke meerderheid in de Senaat hebben. Een regeerprogramma van de twee kan op een welwillende houding rekenen van partijen in het politieke midden, zoals het CDA, de Christen en D66. Kortom, een coalitie van VVD en PvdA is mogelijk... en kan een stabiel kabinet opleveren, denkt trouw. In de Telegraaf beschrijft de correspondent uit het Midden-Oosten... hoe de Arabische lente tegenvalt. In veel landen zijn het de aanhangers van de radicale islam... die het best georganiseerd blijken... en de meeste macht hebben gekregen na de revolutie. De correspondent schrijft de onrust vooral toe aan ontevredenheid... van de bevolking met de eigen economische situatie. Ook in het Midden-Oosten heerst crisis. De onvrede vertaalt zich in de haat voor de gezamenlijke externe vijand, het Westen. Het Nederlands Dagblad doet een poging te bedenken wie Kamervoorzitter Geddy Verbeet opvolgt. De lijst van nee-zeggers groeit snel. PvdA's Jeroen Dijsselbloem en Frans Timmermans willen niet. SP-Nestor Jan de Wit wil ook niet. En Martin Bosma denkt dat hij als PVV er überhaupt geen kans maakt. Wie dan wel? Opnieuw een PvdA ligt voor de hand. De VVD heeft al de voorzitter van de Eerste Kamer. Het CDA levert de vicevoorzitter van de Raad van State, Piet Hein Donner. Het Nederlands Dagblad maakt een lijstje eisen waaraan de nieuwe voorzitter moet voldoen. Die moet in ieder geval ervaring en gezag hebben en representatief zijn. De Telegraaf schrijft in het commentaar... De moralistische bedweters van Greenpeace hebben vandaag weer eens een idiote actie ondernomen... door op zo'n 70 tankstations van Shell de benzine- en dieselpompen te saboteren. Door de actie kwam de veiligheid voor klanten in het geding volgens Shell. Maar, schrijft de Telegraaf, Greenpeace heeft meer dan eens bewezen... zich helemaal niets aan te trekken van de risico's... bij allerlei doldrieste acties. Stelselmatig crimineel gedrag, vindt de krant. Gemeenten bezitten ruim 10.000 hectare braakliggende bouwgrond... waar nauwelijks gegadigden voor zijn. Die overbodige grond heeft op dit ogenblik een totale waarde... van meer dan een miljard euro. Trouw schrijft dat, dat blijkt, uit een inventarisatie... van ingenieursbureau Royal Heskoning. Met het oog op groei hebben gemeenten in de afgelopen twintig jaar zo'n 60.000 zo 60 hectare grond gekocht. Dat is ongeveer zoveel als de Noordoostpolder. Ruim een derde daarvan is niet verkocht. Inmiddels is de woningmarkt ingestort, staan steeds meer kantoren leeg en zijn er al veel te veel bedrijventerreinen. De onderzoekers gaan er dan ook vanuit dat het bij het aantrekken van de economie de helft van deze bouwgrond overtollig blijft. Er zijn wel grote regionale verschillen. 80 van die gemeentelijke grondvoorraad ligt buiten de Randstad. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Charles en Eddie, 1992, Would I Lie to You? De lijst met landen waar rellen zijn uitgebroken... naar aanleiding van een omstreden anti-islamfilm groeit. Inmiddels zijn er onrusten in Soedan, Tunesië, Marokko, Indonesië... Jemen, Libanon, Nigeria, Libië en Egypte geweest. En in sommige landen zijn er doden gevallen. Ik kon het net aan dat we zouden praten met Remco Andersen... die op dit moment in Egypte is en vandaag uh, betrokken was bij een incident. Maar we krijgen hem nog niet aan de lijn. Zodra hij wel aan de lijn is, hoort u hem. Wie wel aan de lijn is, is Sander van Hoorn, midden oosten correspondent. Sander, goedenavond. Goedenavond. Wat merk jij van woede in Libanon, waar jij zit? Nou, waar ik zit, in Beirut, heel erg weinig. Maar dat heeft er meer mee te maken dat de pauze op bezoek is... en dus ligt heel Beirut ongeveer plat. Dus uh, als je iets zou willen vandaag in Beirut, dan, kom, dan lukt dat gewoon niet. En dat is denk ik een van de redenen dat het uh, in het noorden gebeurde... in uh, de stad Tripoli, waar uh, niet eens zo heel veel... maar uh, wel hele boze demonstranten op straat waren... en die hebben een Amer Amerikaanse fastfoodketen afgebrand. Dus ja, dat, dat merk je, maar in Libanon, in Beirut zelf, merk je niks... Maar dat jij zegt dat is niet zo'n hele grote groep. Um, is het iets wat onder de gewone mensen ook erg leeft? Ja, leven wel. Maar niet, niet op een, een gewelddadige manier... of op een manier waar mensen dan uh, de straat voor uh, op zouden gaan. Ik heb het idee, maar ja, dat is dan hier om mij heen in, in, uh, in Libanon... dat men wel in de gaten heeft dat het een heel raar filmpje is... Uh, wat misschien ook wel heel erg provocerend bedoeld is. En ja, dat, dat men uh, wel wat anders aan het hoofd heeft. En je, je moet dus echt de straat op willen gaan, heb ik het idee. Uh, wil, wil je die demonstraties uh, zien? En dat zijn dus groepen die daar linksom of rechtsom uh, belang bij hebben. Ja, maar als ik zou jou dan zeg jij, die opstanden die wij dan zien... zijn kleine groepen en die zijn niet georganiseerd. Of is dat vermoeden er toch wel? Nou ja, ze zijn juist heel goed georganiseerd. Kijk, eh, overal in al die landen die je noemt, hebben ze een, een andere agenda. En ik denk dat die landen die er nu bij komen... die hebben gewoon heel simpel naar de televisie zitten kijken. Al die internationale zenders die de beelden lieten zien uit Egypte... en later uit Libië. En die hebben misschien gedacht, goed idee, wij hebben het ook niet zo op met Amerika. Laten wij ook de straat op gaan en een doelwit uitzoeken. Ja, dat kan dan in sommige gevallen ook de Duitse ambassade zijn. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar goed, dat is wel gebeurd vandaag natuurlijk in Soedan. Dus... Vaak, vaak gaat het niet eens zozeer om die film... gaat het niet eens zozeer om welk doel precies als er maar een doel is. En als je, als je dan verder gaat kijken, bijvoorbeeld in Egypte... sowieso in verhouding natuurlijk heel weinig mensen die daar de straat op zijn gegaan. Maar dat zijn ook weer verschillende groepen. Dat begon met salafisten, dus nou ja, moslims die redelijk recht in de leer zijn... Daar uh, lijkt het zo gegaan te zijn dat die uh, over deze film hoorden... op een uh, televisiestation wat ze hebben. Daarop naar de Amerikaanse ambassade trokken. Daar sloten zich wat voetbalsupporters bij aan. Ultra's worden ze genoemd in Egypte. En die hebben nog wel een appeltje te schillen met de politie. Daar zijn ze al jarenlang slaags mee. En dus zag je dat die groep bijvoorbeeld heel erg actief begon te worden. En het, het gevecht met de politie dagenlang heeft uh, volgehouden. Ja, dat heeft weinig meer met Amerika te maken. Het heeft weinig meer te maken met die film. Om, maar dat is wel wat we al dagenlang zien uit Egypte bijvoorbeeld. Ja, maar dan grijpt iedereen het aan om zijn eigen relletje te schoppen, zeg je eigenlijk. Maar, maar dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, en die salafistische bewegingen, die grijpen het aan bijvoorbeeld ook om te laten zien... hé, hey, we zijn er. Je moet je bedenken natuurlijk, die uh, uh, landen die je uh, noemde in het Midden-Oosten... Egypte, uh, uh, uh, Libië, uh, nou ja, in mindere mate Jordanië... dat zijn landen waar dit soort demonstraties twee jaar geleden nog uh, vol op de kop in zouden worden gedrukt... Daar daar zaten namelijk dictators die uh, iets met Amerika hadden. Dus die zorgden er wel voor dat dit niet kon gebeuren. En inmiddels zitten ze natuurlijk in een lastiger pakket. Ik bedoel, ze uh, hebben nu een gekozen uh, president in het geval van Egypte bijvoorbeeld... die die film eigenlijk ook helemaal niks vindt. En die salafistische bewegingen, die maken daar gebruik van. Die kunnen dus nu demonstreren daar waar ze dat vroeger nooit konden. Ja, en schat je dan in dat het een uh, tijdelijk iets is... of dat het zich toch nog verder gaat verspreiden en misschien wel verder gaat escaleren? Dat vind ik lastig om in te schatten. Uh, wat ik net al zei, je uh, ziet hier voor een deel gewoon copycats uh, aan het werk. Uh, tegelijkertijd moet je vaststellen dat uh, heel veel uh, demonstranten er niet zijn. Ik bedoel, in Egypte zijn het misschien een paar duizend... Nou ja, op een bevolking van 82,5 miljoen. Ik was niet echt heel erg onder de indruk. Neem niet weg dat ze heel erg gewelddadig zijn. Maar betekent dus dat de meeste mensen... en dat, dat lees je en dat hoor je ook wel... zeggen, kijk, die film, we vinden het smakeloos. Kom niet aan onze profeet. Dat gezegd hebbend, wij gaan daar niet op deze manier tegen demonstreren. Want dat vinden we op zijn minst net zo smakeloos. Ja, Goed, ook aan de telefoon is Michiel Vos, correspondent in Amerika. Michiel, uh, goedenavond hier. Het zal bij jou eerder op de dag zijn... Ja, eind van de middag. Ja. Zijn ze in Washington geschrokken door de rellen in het Midden-Oosten? Ja, je zou kunnen zeggen dat men met enige weemoed terugdenkt... Uh, net ook al aangehaald aan de dagen van uh, de dictaturen. Want daar was het makkelijk zaken mee doen. Met dit, dit nieuwe landschap uh, komt Obama achter, president Obama achter... is het moeilijk zaken doen. Het is niet helemaal duidelijk voor Washington, en dat zie je ook in de media... Waar het vandaan komt, Het gaat heel snel. Is het nou uiteindelijk alleen maar die film die heel slecht geproduceerd en slecht geacteerd en slecht in elkaar gezet is, dat een filmpje dat zoveel teweeg kan brengen, vraagt men zich een beetje af. Je ziet ook heel mooi dat bijvoorbeeld het, laten we zeggen, neutrale, zo niet een beetje liberal NBC de nadruk legt op sokkerhooligans die in de straten zouden staan van de verschillende islamitische landen. Maar het rechtse Fox News zegt nee, het is de Muslim Brotherhood. Het is een an anti-American crowd. Het is veel meer anti amerikaanser dan ze bijvoorbeeld bij de gewone keurige networks, de gewone omroepen, willen doen blijken. Dus er is ook een beetje dat gevecht in de media: hoe zetten we dit neer? Waar komt dit vandaan? Wie zijn die mensen in de straten die onze ambassades, consulaten aanvallen? En die, we weten niet wie, maar wie ook onze ambassadeur hebben vermoord? Ja, en heeft Obama wat gezegd? En zo ja, wat? Obama heeft net eerder vandaag gezegd tijdens een, een sombere bijeenkomst op uh, US, uh, de, de Air Force Base Andrews vlakbij Washington... ...waar de vier lichamen van de gedode, het gedode ambassadepersoneel aankwamen, hè, waaronder dus die ambassadeur. Toen zei hij zoiets in de lijn van, we zullen ons niet terugtrekken uit de wereld, uh, we veroordelen deze aanvallen. Uh, we moeten er, hè, dat heeft hij ook al eerder gezegd, we moeten er bij stilstaan dat we soms... Uh, Zeg maar eh, andere religies en andere culturen eh, voor het hoofd stoten, eh, niet goed benaderen. Maar dit kan niet het antwoord zijn. En hij heeft natuurlijk ook hè, in meerdere telefoontjes naar meerdere wereldleiders duidelijk gemaakt dat zij ervoor moeten zorgen dat Amerikaanse ambassades en installaties goed worden beschermd. En dat ook hè, dat hangt natuurlijk ook een beetje samen met veel Amerikaanse steun voor die landen. Ik bedoel, Egypte krijgt miljarden steun per jaar. En zodra dit soort dingen fout gaan, als dat vaak gebeurt, dan wordt er natuurlijk meteen in het congres geroepen. luister, de kraan moet dicht. De geldkraan moet dicht. Ja, is er ook kritiek op het feit dat het ook nog wel relatief makkelijk ging om die ambassades binnen te dringen? Ja, daar is veel kritiek op. Dat is en nog niet helemaal duidelijk. Hè. Dat is een verhaal wat nog volop uh, bezig is. We zijn nu onderzoeken over hoe was de veiligheid? Hoe kan het zo zijn dat uh, een ambassade of een consulaat zo wordt overlopen en, oh, daar wil en dat wil niet nog alleen in het eerste land, maar ook uh, in ja? meerdere landen? Yes, ja. Sander? Ja, nou ja, kijk, wat, wat kan Amerika? Stel dat ze daar uh, hadden staan beveiligen. In het uiterste geval hadden ze demonstranten neer moeten schieten. Dan gooi je alleen maar meer olie op het vuur. Want wat je moet bedenken, en dat lijken die Amerikanen maar niet te snappen... is dat dit dus niet over die film gaat. Er zit gewoon een veel breder gedragen woede tegen het Amerikaanse buitenlandse beleid. Uh, ze worden verantwoordelijk gehouden voor de oorlogen in Irak en Afghanistan. Uh, ze worden verantwoordelijk gehouden voor de, toen, uh, de doorlopende steun aan Israël. Uh, de steun aan de dictaturen waar we het net over hadden. Dus dat zit... ...veel en veel dieper dan alleen deze film. Ja, dus het is een bredere afrekening. Inmiddels is de Remco Anders aan de telefoon. Ik zei net al, hij zit in uh, Egypte... ...en was vandaag betrokken bij een minder plezierig uh, incident. Remco, goedenavond. Wat is, was er precies in de hand? Nou, ik was verslag aan het doen met een uh, fotograaf... ...van uh, de rellen bij de ambassade. En uh, plotseling werden wij zelf het doelwit van, uh, van volksvoerder. En moesten we... Um, maar ja, we kennen voor ons leven is niet te veel gezegd, denk ik. We moesten toch die op het plein overvluchten met een hoorde Egyptenaar achter ons aan. En dat, uh, dat, uh, ja, dat was inderdaad minder plezierig. En waarom richtte de woede zich op jullie? Nou, dat begon heel klein. Het is heel simpel Als iemand probeerde de, foto, de telefoon van de fotograaf te stelen. En uh, wij, uh, wij pakten de dief en de dief sloeg rond. En dat geramde uh, in een opstootje. En plotseling riep iemand: het zijn Amerikanen. En toen. Uh, ja, toen, toen, toen, uh, toen sloot iedereen zich aan bij de klopjacht. En wij liepen rond met gescheurde t-shirts. En uh, het was uh, we, we hadden duidelijk iets verkeerd gedaan. En iedereen zoekt naar uh, iets om ze op te koelen. De Amerikaanse ambassade kunnen ze niet bereiken. En nu waren een paar buitenlanders natuurlijk ideale prooi. Man, was het spannend? Ja, dat was doodeng. Ik heb, uh, ik heb zelden zoiets, uh, zoiets angst van meegemaakt. Dit was echt heel heftig, ja. ja. Uiteindelijk zijn we een uh, boekwinkeltje ingevlucht. En daar heeft de eigenaar de rolluiker de getrokken. En daar hebben we een uur zitten wachten, uh, terwijl de de deuren bonzen... Voordat, iemand, uh, ...voordat mensen moe werden en vertrokken en een beetje misleiding. En we werden wat geholpen door iemand van de Militaire Inlichtingendienst. En uiteindelijk uh, hebben we weg kunnen komen. Ja, dus je bent <kijkt> daar binnen gaan zitten en je moest daar blijven zitten... ...tot ze bij de deur weg waren eigenlijk? Ja, ik heb niet iemand wat er buiten gebeurde. Maar ik heb de indruk dat een paar mensen ons het naar binnen zien gaan... ...maar een paar mensen ook niet. Dus we zijn niet helemaal zeker. Maar we hebben een uur lang in het donker op een zolder met z'n tweeën... ...doodvul achter een doos gezeten in de hoop dat iemand die deur open zou doen... En uiteindelijk werd het bronzen minder en gingen er wat mensen weg. En um, uh, heeft de eigenaar van die winkel de deur even opengedaan. Toen kwam iemand de boel inspecteren, maar die zag de zolder over het hoofd. En uh, toen werd het wat rustiger na een uur, uur en een kwartier. Toen zijn we wat Egyptische kleren, hebben ze ons aangetrokken en een doek over ons hoofd. En toen zijn we naar wachten en de auto gesmokkeld en uh, toen waren we weg. Dat was, uh, was heel intens. Ongelooflijk. Be bevestigt dit een beetje wat Sanne net zei? Dat het niet zoveel uitmaakt wie of wat het is, maar als het westers is, dat ze dan proberen daar uh, wat tegen te doen? Ja, klopt. En wat Sander net ook zei, het gaat niet alleen om dat filmpje, het zit veel dieper. Op het plein vandaag, waar je echt niet alleen maar bepaarde moslim-fanatiekelingen zijn, mensen zitten vol frustratie over anderhalf jaar strijd met politie- en veiligheidsdiensten, over een revolutie die maar niet vooruit gaat, over een islamitische president die nu ook niets doet, omdat hij niets kan doen aan Amerikanen die in de ogen van Egyptenaren massaal hun volksreligie beledigen. Er zijn allerlei vormen van woede op dat plein. En die moet ergens op gekoeld worden. En uh, ja, als er in één keer een paar mensen achter een stap buitenlanders aan beginnen te rennen, dan is dat blijkbaar genoeg. Maar wat ik wel heel even wil zeggen is, wij, wij zijn geholpen de Egyptenaren zelf. Dat is de enige reden dat het niet erg is afgelopen. Die hebben ons beschermd en opgenomen in die winkel en uiteindelijk naar buiten geholpen. Anders was het heel erg afgelopen. Mm -hmm. Sander, jij zegt heel goed. Ja, nee, want dat, dat is natuurlijk wat je altijd ziet. En dat is ook de spagaat waar, waar uh, heel veel uh, Egyptenaren nu in uh, zitten. Dus, natuurlijk vinden ze die film buitengewoon kwalijk. Maar ze zien wat er gebeurt en ze zien wat er in Libië gebeurd is. En daar spreken ze net zoveel schande van. Maar ja, wat doe je dan? Ja. Laatste vraag voor Michiel Vos nog. Michiel, gaat dit een rol spelen in een uh, verkiezingscampagne daar bij jou, denk je? Ja, dat speelt het al. Um, dat is omdat uh, Obama volgens Romney in de perceptie van Romney en de Republikeinen te slap optreedt. He, te weinig zegt, luister uh, aan de freedom of speech, hoe erg het ook is, dat filmpje mag niet worden getornd. Uh, hij moet volgens Romney niet zich verontschuldigen voor Amerikaans gedrag, binnenlands dan buitenlands. En hij moet zeg maar meer opstaan voor de Amerikanen. Terwijl Obama natuurlijk veel meer iemand is van de nuance... die eerst afwacht en duidelijk een ander geluid laat horen... dan bijvoorbeeld George Bush dat zou laten hebben horen in dit dossier. En dat leidt altijd tot een gevecht. Maar Romney heeft hier de plank ook een beetje misgeslagen. Hij heeft te snel en te hard gereageerd... En hij leek een beetje een opportunist die een slaatje wilde slaan uit de dood van een ambassadeur. En dat kan niet volgens veel politieke ongeschreven wetten, want dan ben je te snel. Hè? Dan jump je de shark en dan word je neergezet als een iemand die altijd aan politiek doet, ook als er mensenlevens, Amerikaanse mensenlevens vallen. Mm. Maar nog heel even kort, wat Sander zei in het begin is inderdaad heel interessant. Dat filmpje, dat wordt in Amerika nog steeds gebruikt in de media als de aanleiding voor dit alles. Er wordt nog nauwelijks gekeken naar Israël en naar allerlei andere redenen die nou ja. reden voor deze onderste mede zouden kunnen zijn. En dat is altijd weer het verschil tussen de Amerikaanse optiek en waar hij natuurlijk zit. Waar hij okay. veel beter ziet waarschijnlijk. Dankjewel. Michiel Vos uh, vanuit Amerika, Geen Sander van Noorden vanuit Libanon en Remke Andersen. Ja, ik, ja, doe voorzichtig. Klinkt een beetje raar. Maar fijn dat, je, dat het goed is afgelopen. En uh, doe toch maar voorzichtig. Dank voor je ja, verhaal. Dat zal ik doen. The Earth. And runner James Taylor. Het CDA. Na weer een verkiezingsnederlaag zijn er nog maar 13 zetels over van de partij... die al jarenlang in een neergaande trend zit. Heeft de partij nog toekomst? Of kan de tent beter worden gesloten? Daar gaan we over praten met Pieter Gerk-Kroeger, CDA-kenner. Uh, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de stemming bij u? Bij mij is de stemming bijna structureel goed. Onafhankelijk van hoe het met uw partij gaat. Ja, als je je daardoor uh, zeg maar geestelijk of fysiek laat bedrukken... dan, dan, dan word je niet oud. Nee, oké, okay, dat zou kunnen. Die partij bestaat al heel lang. Maar toch word je dan niet oud. U was lid van de commissie Frisse... die de verkiezingsnederlaag in 2010 analyseerde. Heeft het zin om deze nederlaag ook weer te gaan analyseren? Of zegt u, je kan ons rapport zo uit de kast pakken? Nou, ik heb het toevallig uh, tegen iemand in de top van het CDA gezegd... dat uh, deze nederlaag althans één pluspunt had... een aanzienlijke besparing op de commissiekosten van het CDA. Want het rapport frissen, dat is gewoon een kwestie van een bijlage... met de nieuwste cijfers van 2012 toevoegen. En dan ben je er. Ja, maar dat is toch vreemd, want toen kwamen ze uit een uh, centrum-links-kabinet... en nu komen ze uit een centrum-rechts-kabinet. En dat in gaat... beide gevallen is de oorzaak van het verlies hetzelfde? Ja, want het heeft niets te maken met de kleur van dat kabinet. Waarmee dan? Dat heeft te maken met twee belangrijke oorzaken. Eén, uh, het CDA heeft een, uh, een beeld van Nederland voor zichzelf gecreëerd dat in afnemende mate overeenstemt met de realiteit van dit land. Hmm. Dus het CDA voert campagne in een Nederland dat niet bestaat. De kiezers zijn dat de vorige keer en opnieuw nu door gaan krijgen. Het tweede is dat het CDA daarbij een taal, beelden, associaties... van zelfsprekendheden hanteert die door... Nou, Twee derde, drie kwart van de burgers volstrekt niet meer begrepen. Terwijl ze wordt. ook daar een nieuwe commissie voor hebben gehad. De commissie Geel met Jacobine Geel. Ja. Die heeft, het was een taalcommissie, toch? Ja, ik, ik ben over die commissie buitengemeen kritisch. Dat is ook bekend. Uh, die heeft gedacht dat de opdracht uit het rapport Frissen was. Uh, dat ze dus voor de vier kernbegrippen van het CLA, ja, gerechtigheid, solidariteit, ja. vier nieuwe woorden moest vinden. Uh, en het kwam tot de conclusie dat dat niet hoefde. Oké. Okay. Maar dat was helemaal niet wat het rapport frisser stond. Ik, ik vond dus zelfs al de opdrachtsformulering van mevrouw Geel en haar commissie volstrekt verkeerd. Okay. En u zegt ook dat deze nederlaag heeft niets te maken heeft met het regeren met de PVV? Het heeft alles te maken met de keuze om te gaan regeren in een gedoogconstructie. Toch wel? Ja, maar het heeft dus niets te maken met het centrumrecht, zodat wel centrumlinkse karakter. Het had te maken met het feit dat het CDA na die enorme nederlaag, uh, als het ware nog steeds zich bleef gedragen alsof ze 40, 50 zetels had. We gaan met de VVD samen met land regeren. Ja, we hebben niet genoeg zetels, maar dan worden we gesteund. Mm. Uh, men heeft dus, als het ware, niet beseft... Wat van het CDA van 2010 en nu van 2012... is gewoon een Scandinavische christendemocratische partij geworden... van een procent of tien... Ja, die, als het ware, zijn herkenning moet zoeken... in op een hele eigen tijdse manier. Hmm. Zeg maar, uh, uh, christendemocratische ideeën... te vertalen naar een volkomen seculiere samenleving. Gaan we zo meteen verder over praten. Eerder vanavond sprak ik over diezelfde vraag... wat moet het CDA nou doen met Geert Koopmans? Hij is Limburger, zat tien jaar in de Tweede Kamer voor het CDA... en kwam tot zijn spijt bij de verkiezingen niet meer op de lijst. Ik sprak hem dus eerder vanavond en ik vroeg hem of hij de toch op durft ja ik wil uh, maar je loopt natuurlijk wel een beetje met uh, gebogen hoofd door de straat <laughs> Zo erg is het wel. Ja, maar uh, tegelijkertijd, uh, daarnaast de fase van kop op en uh, moet je weer strijdvaardig aan de slag. Dat geldt natuurlijk uh, voor het CDA. En dat geldt voor uh, iedereen die daar actief is en zeker voor de nieuwe fractie. Nou ja, de vraag is een beetje of dat nog zin heeft. Of dat jullie beter kunnen stoppen en opnieuw kunnen beginnen. Tuurlijk. Wie, uh, zeg maar, het verlies van mensen uh, en het verlies van invloed... Uh, zeg maar helemaal dat overweldige uh, bovenop het werk aan onze idealen. Ja, dat moet je niet doen. Je moet uh, er blijven voor gaan. Uh, er blijft een markt voor belangrijke ideeën die de christendemocratie heeft. Maar zou het niet zo zijn dat juist uh, de, de, de markt voor die idealen heel klein geworden is? Althans dat er geen belangstelling meer is voor die idealen? Of, of u die conclusie nog niet te trekken? Nee. Die wil ik ook helemaal niet trekken. En ik geloof ook niet dat je die uh, kunt trekken. Want er is nog steeds, uh, uh, zeker in Nederland, maar heel veel ruimte voor mensen die dingen uh, gezamenlijk willen doen. Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. Die dat in de samenleving doen, in verenigingen doen. Noem maar op. Die willen ook in de politiek daar uh, best een antwoord op uh, geven. Maar wat moet de nieuwe koers dan zijn? Waar, waar kan het CDA nieuwe kiezers vinden? Nou, we hebben een belangrijke basis is natuurlijk gelegd met, uh, uh, met strategisch beraad. Dat is een goed document, maar dat moet nog wel heel erg uh, uitgebouwd worden. En wat ook van groot belang is, we gaan op weg naar de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen veel meer mensen nog moeten trainen en moeten inspireren met onze idealen... zodat ze ze van binnen, van buiten uh, heel goed kennen en daar de juiste keuzes in maken. Maar dan zegt u eigenlijk de koers is de daar zit het probleem niet. Nou ja, ik denk dat uh, het, het speelveld het is natuurlijk volstrekt veranderd. Uh, ik denk dat uh, als je naar het speelveld kijkt in de Tweede Kamer... dan uh, goed, het is aan de... Tweede Kamerfractie, laat ik ermee uh, Ja, maar beginnen. we vragen u om advies. Waar moeten ze ja, het zoeken? Ja, dat is waar. Maar ik, laat ik zo zeggen, ik ben uh, uh, te jong en te verstandig om nou een mastodon te worden. <laughs> uh, dus het is aan hun om die keuze te maken. Maar als je gewoon uh, het, uh, uh, het uh, speelveld ziet, dan zal de SP, die zal de PvdA bij de les willen houden. En ik denk dat er uh, voor het CDA een hele belangrijke ta taak ligt om uh, de VVD bij de les te houden... Uh, dat is, uh, lijkt me heel belangrijk. Je ja. ziet ook in Zuid-Nederland, uh, maar andere delen van het land, ook het Westen... ook dat er heel veel CDA's de keuze nu hebben gemaakt voor uh, de VVD. Maar dan moet de CDA dus rechtsaf? Nou, ach, wat is het rechtsaf? Ik, ik sluit niet uit dat de VVD uh, uh, last krijgt van het feit dat ze gedwongen wordt... om linkse dingen te gaan doen. En dan ligt er voor het CDA een hele belangrijke taak... geïnspireerd door uh, onze eigen idealen om uh, aan de slag te gaan. Maar ik snap het nog niet goed. Wat voor dingen moeten ze zeggen om de kiezers terug te winnen? Nou, wat voor dingen moeten ze zeggen? Wat heel belangrijk is, dat uh, uh, CDA-kiezers en potentiële CDA-kiezers die vinden gewoon dat uh, mensen die werken op een goede manier beloond moeten worden. Met de VVD ook? Uh, ja, nou dat, ja. Ze, nou dat zeggen ze wel, maar er komt nog iets bij. Een paar, maanden, een paar weken geleden, laat ik een voorbeeldje pakken. Een paar weken geleden eh, bracht staatssecretaris de Kromme rapport naar buiten... waaruit bleek dat ongeveer 60% van de mensen die in de bijstand zaten... Eh, die wel kunnen, maar geen zin hadden om een baan hmm. te pakken. Ja. Bijvoorbeeld omdat het te ver weg was, omdat ze niet meer gingen verdienen... omdat ze natuurlijk bijbeunen, Aanpakken, en, et cetera. En dat is nou echt iets voor het CDA in deze periode, om dat volop aan te hmm. pakken. En, en de, is voor die... die mensen zelf. En je kunt degene die belbelasting betalen... Eh, dan ook recht in de ogen kijken. Oké. Okay. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dat was gek Koopmans. Uh, hier in de studio Pieter Gerrit Kroeger... die een beetje zijn handen wanhopig ten hemel lief. Ja, uh, het CDA moet dus met idealen naar buiten komen... en mensen trainen voor de gemeenteraadsverkiezingen... en over een notitie van staatssecretaris De Krom gaan praten. Uh, dit is dus het probleem. Het, dit, hier hoor je dus een goedbedoelend, ijverig Kamerlid. Hij is ex-Kamerlid. Die dus helemaal in die modus van Haagse taal en Haagse dingen... Uh, wat, waar, wat ik hem niet hoorde zeggen, en ik begrijp dat wel... is dat over die gemeenteraadsverkiezingen dat trainen... u moet de cijfers gewoon eens van het land erbij nemen. Van, van de laatste even. verkiezingen. Wat had hij moeten zeggen? Kijk, wat hij had moeten zeggen is dat het CDA een aantal van de kerngedachten van de Christdemocratie, bijna de filosofie ervan, opnieuw moet vertalen... In begrippen, in vormen, in zelfs in beelden. die de Nederlanders van 2012 hmm. begrijpt. Maar laten we dan een voorbeeld nemen: solidariteit. Dat is volgens mij een van die vier ja. kernwaren. Hoe kan je dat vertalen zodat de, de, alle Nederlanders het weer snappen. En het ook nog interessant vinden. Door ten eerste dat woord, uh, uh, uh, laat ik zeggen, niet meer in die ouderwetse manier te, uh, te gebruiken, Ja. Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Maar, maar laat ik zeggen, het wordt vaak geassocieerd met ik zeg maar wat ouderwetse PvdA-opvattingen. He, dus dus dus niets voor het CDA, niet zo handig. Dus wat kies je dan wat voor? Wat had woord? men dus moeten zeggen, uh, uh, zeggen? een van de kerndingen van het CDA is het CDA is wars van polarisatie en van elkaar kapot maken. Wij zijn voor samen, hoorde ik Buma steeds zeggen. Precies, dat is dus een buitengewoon sterk punt. Heeft Alleen werkt. Je hoorde dus nu wat je dus nu ook bij Ger Koopmans hoorde is dat hij dan begint. Ja, mensen willen zo graag in verenigingen, dat willen ze ook met de politiek. Dat is dus niet politiek. Kijk, als je zegt van, uh, dit land moet bijvoorbeeld zijn welvaart... en zijn dingen hebben doordat de anderen in de wereld ons respecteren. En daarom zeggen, je, je moet met die Nederlanders samenwerken... of je moet bij die Nederlanders kopen, want die zijn eerlijk... die zijn betrouwbaar, die, hun, hun banken doen het. Uh, ja, ze zijn, ze, ze, ze, ze, maken, ze zijn oprecht als je met ze deelt. Mm. Uh, ze knoeien niet met ja. geld. Dan zeg je dus, u begrijpt dus, dames en heren... dat dingen als waarde en normen, een land dat niet knoeit... dat, dat is meestal een welvarend land. Dat is een land waar het goed toe van is. Ja. Nou, op die manier moet je dus die, dat soort begrippen voor de mensen ja. van deze tijd weer brengen. U zegt tot slot, strategisch beraad heeft zijn werk goed gedaan. Die commissie Geel, die moet eigenlijk nog heel hard aan de slag om al die... Nee, die commissie nieuwe... Geel, die is klaar. Nou ja, een nieuwe commissie... Die, die, klus, die klus moet gewoon helemaal over wat betreft de strategisch beraad. Ook daar ben ik eerlijk gezegd wat kritischer over dan velen in het CDA. Dat was toch een... Ja, dat was een soort regeerakkoord. Ja, achtig verhaal. Van, uh, waarbij dus eigenlijk nou ja, voor elke, bij, bij elke boom kwam het mm -hmm. hondje weer een plasje doen... Het was geen werkelijk visionair verhaal nou, dus voor er moet echt opnieuw huiswerk worden gedaan. Het CDA moet het rapport frissen, als het ware versneld... en geïntensiveerd uitvoeren. Laatste vraag, moeten ze gaan regeren? Ja. Gewoon weer meedoen. Dat hoort bij het CDA bovendien heel simpel de gedachte dat je vanuit de oppositie kunt gaan herbronnen... alsof de Tweede Kamer een soort welnesscentrum is... waar je dus als het ware een beetje weer lekker in je vel kan komen. Gaan je zit heen. daar gewoon om te zorgen dat het land uit die crisis komt. Dat hoort bij een partij die dus inderdaad zegt... wij willen nu een pro-Europees, gematigd, aanpakkend beleid. Dat hoort bij het CDA en als VVD en PvdA. Die kant op willen, dus willen depolariseren... moet je als partij die daarvoor Meiden. opgericht is zeggen... wij zitten erin. Oké, okay. Pieter Gerrit Kroeger, CDA-kenner. Hartelijk dank. Moos, die komt in Amsterdam bij het bevolkingsregister. En die man achter de loket zegt: Meneer, wat komt u doen? Zegt Moos, ze komt een tweeling aan geven. Zet je u met Mozes Cohen, stoekjes tegen drie in Amsterdam? Zet je, dat klopt. Zet hij, komt een tweeling aan geven? Zet je, dat klopt ook. Zet hij, man, maar ik zie u heeft al drie tweelingen, hoe doet u dat? Zegt Moos, heel eenvoudig, leg een stukje carbonpapier tussen. <laughs> U hoorde Max Terjeur, een van de Nederlands bekendste moppetappers. Over teur gaat zondag een theatervoorstelling in première met de titel Ik Lach Om Niet Te Huilen. Helmut Woudenberg is de regisseur van het stuk en Jan Luitsen is de biograaf van Max Terjeur. Goedenavond, allebei. goedenavond. goedenavond. Uh, meneer Luitsen, moppetappen, mag ik hem zo noemen? Ja, eigenlijk uh, Wietse tappen hè, zou je moeten zeggen. Want uh, de, de, uh, de Wiets is de vermenselijkte uitvoering van uh, de mop. Dus ja. dat is een uh, mini-toneelstukje wat er opgevoerd wordt. Wat, wat, wat voor een artiest uh, was het? Nou, het was, een, het was een rasartiest. Het was een, uh, de eerste in Nederland die in uh, 1952 een, uh, een cabaretclub uh, uh, opzette, de Doofpot, waar um, stand-up werk gedaan werd. En hij was eigenlijk de eerste in Nederland die dat deed. Want tot dan toe was de mop eigenlijk alleen maar onderdeel van een conference. En hij was de eerste die de hele avond moppen stond te tappen. Afgewisseld weliswaar door zangeressen die uh, wat fraaie liederen zongen tussendoor. Ja, en is hij groot geworden? Was hij wereldberoemd in Nederland? Ja, hij was wereldberoemd in Nederland, absoluut. Nou, hij was een hele grote manier in die tijd. Tussen 1952 en 1966 uh, was hij denk ik wel een van de bekendste Nederlanders. Ja. Helmut Wouderberg, u heeft hem bewust meegemaakt? Ik heb hem bewust meegemaakt als, uh, als kind. <coughs> Ook de tijd van de Geinlijn nog. Op een gegeven moment ja, dat was hij... aan het eind van zijn carrière, geloof ik, hè? Nou, ja, nou de begin jaren zeventig. Dus Wat was de geinlijn? De geinlijn was, uh, je, dan kon je bellen, een nummer, en dan werd er een mop verteld door Max de Jeur. En u heeft die lijn en ook het, gebeld? Het was een goede van het Reuma-fonds? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, nou, daar hangt nog wel een anekdote aan. Hij, kon niet, uh, hij werd vaak opgebeld, uh, Max de Jeur, door mensen die uh, depressief waren. En er werd gezegd van, uh, Max, vertel eens een mop. Nou, dat had hij dan niet altijd zin oh, in. Nee. Dus hij zegt van, laat ik nou eens een geinlijn beginnen. Dan ben ik daar in ieder geval ja. vanaf. U belt zelf ook naar die lijn? Ja, dat, dat deed ik al als, als, als jongeman deed ik dat wel, want het was elke dag een andere mop. En De, de grap was ook dat als, er, als het erg druk was aan de telefoon, dan sprak hij ook in van er zijn nog twee geinponems voor u. <laughs> ja. en dat, tot, totdat je aan de beurt kwam. En ik, ik heb hem ook wel op televisie gezien, hij trad op televisie op. En, en de doofpot, dat ken ik ook nog. Ja. Was, Zullen we even als, naar een instart luisteren over de geinlijn? Er is toch één geitbodem voor u. Er is toch één geitbodem voor u. Moos is vader geworden van zijn eersteling. Er komt Bram tegen die al vier keer vader is. En deze vraagt de nieuwe vader. En hey Moos, heb je je zoon al een luier aan gedaan? Nog niet, zegt deze. Trouwens, mevrouw gebruikt maar één luier per dag. Eén luier per dag, ze van Ja, zegt Moos, één luier per dag. En dan zit er gat in. Dan hoeven ze niet elke keer de leiders te verwisselen. Alleen maar het tapijt schoonmaken. <lacht> Zo ging dat dus. Uh, de titel is Ik lach om niet te huilen van het uh, uh, theatervoorstelling. Dus dat klinkt een hoop tragiek in door. Zeker. Dat heeft ook, ook met de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn Jood zijn ook uh, heel veel moeilijkheden gehad. En veel familieleden verloren? Uh, ja, hij ook. Okay, maar... Hij heeft veel familieverleden. En zijn vrouw, uh, zijn vrouw, negen broers en zusters. Allemaal uh, omgekomen in uh, Auschwitz, Sobibor. Terwijl zij, uh, dus, dus Max de en zijn vrouw, in Zwitserland zaten. Ze waren bij tijds gevlucht. En vanuit uh, Zwitserland ontvingen ze brieven van zijn moeder uit Antwerpen... en van een broer vanuit Amsterdam. En daar is helemaal in beschreven hoe eigenlijk de hele uh, mispogen werd uh, uitgeroeid, vermoord. Ja, ja dus ik, ik lach om niet te huilen. Er, er was heel veel te huilen. Ja. En, en hij legde dat ook in die humor... En, en dat werd hem niet in dank afgenomen door, door de Joodse mensen. Want in die zijn hier, eigen kring was hij niet populair? De, hij was, werd verguist eigenlijk door, door de, de Joodse mensen na de oorlog. De, de nabestaanden dat ze nou, zeiden. Niet allemaal het gewone volk. Dat, dat, dat vond het natuurlijk prachtig. Want het was natuurlijk een moppetappen. En de, de mop, dat is de wiet, Dat is de, de uitingsvorm van de gewone man. Maar er was de Joodse intellectuele elite... Die, uh, ja, die, die wilde toch na de Tweede Wereldoorlog enigszins low profile blijven. En zeggen van ja, je weet nooit, dus niet opvallen. Ja, ja. En hij stond daar in de doofpot uh, op het Rembrandtplein... vlakbij de leeggehaalde Jodenbuurt. En uh, daar stond hij eigenlijk het, het, het gedachtegoed... De, de moppen van voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, stond hij daar te vertellen. Dus een, een, het een soort ghetto-humor... Ghetto humor die er niet meer was, die omgekomen was in de kampen. Oh ja. Maakt dat het ook interessant om er een nieuw stuk over te maken? Ja, zeker wel. Zeker. Dat, dat, dat, dat maakt het interessant. Die, die, die tragische laag die eronder zit. Dat, je, dat is een drive. Hij vertelde echt die moppen om te. Ja, om te overleven. Dus maar een... dat deed hij voor de oorlog ook al, of niet? Nee, hij was wel een dwangmatige moppenverteller. Uh, Ik bedoel, dat zat in zijn bloed. Hij stond altijd aan de moppenkraan. Maar ja, hij de was... Joker ook heel erg, toch? Ja, ook, ja, ja. ja. nee, maar hij was echt... Uh, uh, hij verdiende zijn brood uh, na de Tweede Wereldoorlog... met uh, de, de Wiets. Ja. Ja. Wat, wat zien we in de theatervoorstelling? Wat je ziet, het wordt door jonge mensen gemaakt. Danny van Zuilen van het Comedie Theater... die heeft het initiatief genomen tot uh, deze voorstelling. Hij heeft ook al eerder iets over Lowie Davids... en, en over uh, Land of Hope en Glory liedjes uit de Tweede Wereldoorlog gemaakt. En hij kende hem helemaal niet, maar iemand heeft hem geadviseerd... als je zo bezig bent, en hij had ook succes met die voorstellingen... dan zou Max Tailleur iets uh, uh, voor jou zijn... De, dus het wordt eigenlijk, wat, wat uh, zijn charme wel heeft... door, door jonge mensen gespeeld. Een, een, een jongen en een, en een jonge vrouw. Zeg maar Danielle Schel en uh, Danny van Zuilen. Um, er is ooit uh, voor de AFRO in de tijd van uh, uh, Max Tailleur... is er een wedstrijd geweest. Wie wordt de opvolger van Max Tailleur? Dus, en in het toneelstuk hebben we een jonge man. David Oppenheim heet hij. Die, die meedoet aan die wedstrijd. En die, die zien we. Hij wordt gepusht door zijn vriendin. Dus hij probeert zo dicht mogelijk Max Tailleur te benaderen... en die wedstrijd te winnen. Terwijl er is ook nog een intrige tussen die twee. Daartussendoor zijn scènes uit het leven van Max Tailleur en zijn vrouw. Ze spelen eigenlijk dus twee stellen. Ja, ja. Was het een commercieel succes? De doofpot. Ja? ja, zeker. Dat was een groot succes. Uh, hij, was, uh, hij was volslagen, berooid toen hij begon in de doofpot. Moest uh, allemaal geld bij elkaar lenen om daarmee te beginnen. Maar hij kon na uh, twee of drie weken kon hij al zijn schuldeisers al af, uh, afbetalen. Dat, dat was ging echt een doorsnel succes, ja. Echt tegen de clip op, want het werd hem geadviseerd: van, doe het toch niet, je gaat er niet de hele avond moppen staan vertellen. Maar hij deed het wel. Want waarom werd hem dat geadviseerd? Slecht voor je maag? Nou, nee hoor, niet per se slecht voor je maag. Maar hij zegt van, ja, dat doe je niet. Dat was helemaal niet gebruikelijk in die tijd. Dat nee, was het uh, een nieuw fenomeen. Het was een nieuw fenomeen. En hij heeft dat... Uh, zelf had hij dat ook niet zien aankomen. Maar het was avond na avond uitverkocht. Uh, en werd hij door de kennis gewaardeerd? Of was het vooral een commercieel succes? Nou, het was een commercieel succes. Maar hij heeft ook niet altijd de erkenning gekregen. Uh, Helmut vertelde net al over de... Ja, de erkenning die hij niet kreeg vanuit de eigen Joodse gemeenschap. Maar, uh, ja, hij... Ja, de, de, de, wet, de wet met, met een zeker DD werd er toch wel naar hem gekeken. Deed dat pijn? Ja, dat deed hem zeker pijn. Uh, het was natuurlijk niet alleen... Uh, ik bedoel, wat heb je aan succes als je geen erkenning krijgt? Nou ja, als zo... je er rijk van wordt, kan je er heel gelukkig van worden. Sommige mensen ja. worden daar gelukkig van. Ja, maar aan de andere kant, hij leed ook aan Reuma. Dus op een gegeven moment had hij een uh, grote inkomstenbron. Uh, dus er werd enorm veel geld verdiend. Maar wat heb je eraan? als dus je dat niet kunt delen met je familie die er niet meer is. Dus er zat aan alle kanten tragiek. Ja, zat voor er hem bij. was het ook wel een heilig moed om die Joodse wiet, om, om het leven van de, de Joden voor de Wereldoorlog. Om dat, om dat te blijven ja. vertolken. Nee, absoluut. Het was het niet is... iemand die dacht: God, ik kan een leuk moppen vertellen. Dus laat ik daar een slaatje uitslaan. Nee. Nee, het was zijn manier om om te gaan met... De, om te overleven de, de, ook. Om te overleven, nee, absoluut. Oh ja. Goed. Helmut Woudenberg en Jan bij de dank voor uw komst. We krijgen zometeen nog één grap van Max de Jure... maar pas nadat ik u heb gezegd dat zometeen Casaluna te horen is... daarin is Griekenland-kenner Ingeborg Beugel te gast. Wij zijn hier morgen weer en dan zit hier Max van Wegel. Ik zeg alvast, goedenacht. Uh, ik ben een kibiek. Je zwaar een pantalon amusant. <lacht> Oftewel een lollige broek. <lacht> En ik zou eigenlijk liever Hamlet spelen. Mag ik niet, voor mijn geloof. <lacht> Zit Ham in. <lacht> dat is een typische uh, magstueur, Wiet? Ja, ja, dat, dat is ik wel, ik wel een ja, typische ja. magstueur. Hij kon ongelooflijk uh, flauw zijn. En af en toe was er zo'n flauwe mop zoals dit. En dan noemde hij dan een versteermop. Zo, je moet af en toe een slechte mop vertellen. En dan lachen ze weer twee keer zo hard okay. om de volgende die erachteraan komt. Dank u wel.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 Paul Carrick zijn lekkerste songs, nu verzameld op een 3CD-box. Paul Carrick collected, nu bij Free Record Shop. Dit is Radio 1.